Met Anna Neeltje de Boer. Goedenacht en fijn dat u luistert naar Dit is de Nacht, het EO-programma. Uh, waarin we op zoek zijn naar uw verhalen, belevenissen, herinneringen. Uh, straks gaan we het hebben over de Matthäus Passion. Dit muziekstuk is geschreven in de 18e eeuw door componist jo Johan Sebastian Bach. En vertelt het sterfverhaal van Jezus. Afgelopen week is het stuk meer dan 200 keer opgevoerd in kerken en andere zalen. Voor ons reden om eens dieper de muziek in te duiken van deze Matthäus Passion. Samen met twee muzici ga ik in gesprek over wat nou precies de aantrekkingskracht is van dit muzikale meesterwerk. Maar eerst, er komt steeds meer bewustzijn als het om voedselverspilling gaat. Zo stelt minister Carola Schouten dat we minder voorzichtig moeten zijn met die houdbaarheidsdatum. Tegenover mij in de studio uh, zit Joep Weers van Potverdorie en Bart Aupers van Kromkommer. En uh, zij maken zich beide hard voor een wereld waarin minder voedselverspilling is. Heren, welkom. Dankjewel. Dankjewel. Uh, gooien jullie alles uh, wat net over de datum is meteen de vuilnisbak in? Om uh, bij jou te beginnen, Bart? Nee, zeker niet. Ik moet zeggen, sinds ik uh, werk met Kromkommer uh, ben ik me een stuk bewuster over voedselverspilling. Uh, en ben ik me eigenlijk ook bewust wat uh, THT eigenlijk betekent. Um, dus ik probeer heel erg goed te oordelen op mijn eigen zintuigen. Dus door te proeven te ruiken, om te kijken of je iets nog wel of niet uh, kunt eten. Dus ik ben een stuk bewuster en ik gooi het zeker niet de dag na de THT weg. THT, tenminste houdbaar tot. Exact. Dus eigenlijk zegt het al dat je, dat je het niet per se hoeft weg te gooien. Klopt, nee, dat is inderdaad precies wat het is. En, uh, het, ik denk dat heel weinig consumenten dat weten wat het feitelijk inhoudt. En ik denk dat dat ook tot ongelooflijk veel verspilling leidt. Dus ik vind deze gesten van uh, Carole Schouten ongelooflijk goed. Joep, hoe uh, sta jij daarin? Uh, het zou gek zijn als ik er niet anders in zou staan dan uh, Bart, uiteraard. Uh, nee, uh, het leeft uh, bij ons thuis. En na die THT-datum, uh, eerst knijpen, ruiken, voelen, proeven... voordat je het überhaupt weggooit kan je dan de meeste dingen wel houden? Er zijn toch wel dingen die je op een gegeven moment wel echt... Uh... Op een gegeven, precies wat je zegt, op een gegeven moment. Maar die THT-datum is tenminste tot en in 9 van de 10 gevallen kan het langer meegaan. Dus als je nagaat dan van alle, want er wordt in Nederland per hoofd van de bevolking 40 of 41 kilo per jaar weggegooid, 15% ervan heeft te maken met die THT-datum. Dus we kunnen al 15% voedselverspilling besparen als we iets slimmer met die THT-datum omgaan. 9 van de 10 dingen die, die kunnen vaak dus nog wel gewoon. Ja, absoluut. Melk. Dan denken ze altijd, bleh, dat is eng. Nee, als het pak nog lang die bol staat en zelfs dan nog ruikt eraan en proef het eens een keer. Je gaat er niet dood van. Dus, en als je het opendraait, je ruikt het meteen als het niet meer goed is. We praten er zo meteen over verder. Ik ben ook heel benieuwd hoe u daarin staat. En misschien doet u ook wel wat om voedselverspilling tegen te gaan. Bel ons met uw verhaal op 0800-1121. Wordt dat een beetje te persoonlijk, kan ik me helemaal voorstellen. Stuur dan gewoon een berichtje in de Radio 1-app. Well we Het waren de Talking Heads met A Road to Nowhere. En ik zit in de studio met Joep Weerts van Potverdorie en Bart Aupers van Kromkommer. En we hebben het over voedselverspilling. Yes. We hadden het net al eventjes over die, uh, over die houdbaarheidsdatum. Misschien uh, mensen die net de radio aan, uh, aanzetten. Er zijn wat plannen uh, om daar wat, wat soepeler mee om te gaan met die, met die houdbaarheidsdatum. Uh, Joep, hoe denk je daarover? Uh, uitstekend. Er is al zelfs ergens een uh, onderzoekje gedaan, een korte test of een proef... Uh, met het weglaten van de houdbaarheidsdatum, van de THT-datum. En er bleek dat daardoor minder uh, werd uh, verspild. Dus ik zeg weg ermee. Hoeveel scheelde dat, weet je dat? Dat weet ik helaas niet. Dus dat wel. Ik weet wel. We hebben namelijk van potverdorie een aantal uh, logo's op onze website staan. En daar staat er eentje, excusezulemo, uh, fuck de houdbaarheidsdatum. En dat is degene die het meest uh, gevraagd wordt... Uh. En dat is ook degene die het langst houdbaar blijft. Ja, inderdaad. Uh, wat is dat dan? Uh, oh, sorry. Het product? Het product. Uh, nou, Wij maken jut dus het is gewoon meer dan een jaar geldig. Uh, en dan nog uh, proeven als het de uh, datum voorbij is. Uh, dus we hebben niet precies één product wat langer is dan de andere. En allemaal hetzelfde. Maar er zijn denk ik heel veel mensen die dat toch wel een beetje spannend vinden. En dan toch denken, ik neem het zekere voor het onzekere. Ja, ik, die... ik gooi het maar weg. Ja, maar dan uh, steek je vinger er even in en proef even. Of, of ruik. Uh, je vertrouw op je, op je zintuigen. En je gaat er niet dood van. Nee. Als het met eieren of kip, dat is misschien wat anders. Dan moet je een beetje mee uitkijken. Maar dan staat er ook een uh, andere ding op. Dan staat niet de THT op, maar uh, uiterlijk uh, houdbaar tot. Uh, dus dan moet je er gewoon mee uitkijken. Maar bij die THT, dat is allemaal lang houdbaar. Dus dat wat zijn dan, oké, okay, je noemt eieren, je noemt kip, wat zijn de dingen uh, waar je goed mee moet uitkijken? Want melk had je zoiets uh, van, dat, dat daar... Dat is iets, uh, ja, omdat je daar heel duidelijk aan kunt ruiken uh, en proeven zelfs. Uh, met dierlijke producten, daar moet je wat meer uh, mee uitkijken. Vis is ook zo eentje, daar moet je gewoon mee uitkijken. Voor de rest, weet je, de THT staat ook op een pak koffie en een pak suiker. Nou, daar gaat echt uh, geen schimmel overheen, dat kun je jaren bewaren. Dus daar kan rustig uh, die datum achterwege blijven. Want op heel veel dingen staat natuurlijk een houdbaarheidsdatum ook op een reep chocola. Ja, nou ja, bij mijn oma vroeger kreeg ik altijd uh, van die chocola's die als al twee jaar in de kast had liggen. Die waren een beetje wit uitgeslagen van de suiker. Maar die waren nog altijd even lekker. Dus die datum ook op dat soort producten inderdaad. Uh, weer een beetje nuchterheid terug uh, in de omgang met ons voedsel. Bart, denk je dat er veel uh, misverstanden zijn als het gaat om uh, eten en, en uh, de houdbaarheid daarvan? Nou, over eten in het algemeen zijn sowieso heel veel misverstanden. Maar ik denk ook zeker van. Oké, okay, laten gaan. we dan even nee, jeze, denk een denk beetje toespitsen. Ja. Uh, ook absoluut. Uh, wat Joep inderdaad net terecht zegt: hey, je hebt eigenlijk te gebruiken tot, dan is het echt, dan wordt het op een gegeven moment bederfelijk. Hè? Dat zijn vaak over dierlijke producten. Nou, ja, daar moet je inderdaad wel als consument een beetje mee uitkijken. Maar alle producten waar een THT op staat, ja, denk met je gezonde verstand na. Uh, en ik, ik zou er ook voor pleiten om op heel veel van die producten de THT helemaal weg te laten. He, dan heb je het over producten als uh, bloem, uh, suiker, koffie, uh, water, et En dan je, wat mij betreft niet eens een THT op. Nee, net zoals net zo die chocolade die wit uitslaat. Absoluut. Ja, precies. Ja. Absoluut. Ja. En uh, ik zei het al een paar keer, jij uh, bent van Kromkommer. Mm -hmm. wat, wat is Kromkommer? Wat Kromkommer? Nou, Krom is een uh, social enterprise. We zijn er uh, zo'n vijf jaar geleden gestart. Uh, we zijn gestart vanuit het idee dat heel veel voedsel verspild wordt. Niet alleen vanwege THT, maar ook omdat uh, sommige groenten en fruit er anders uitzien. Uh, dat zijn uh, groenten die uh, ja, net door de natuur een wat andere vorm gekregen hebben. En daardoor de retail niet worden geaccepteerd. En wij willen die uh, groenten redden. En uh, dat doen wij door er soepen van te maken. Dus heel plat maken wij soep van kromme groenten. Want die, die groenten, wat gebeurt daar dan mee? Die worden gewoon afgekeurd. Die worden in, in principe afgekeurd. Wij vinden dat altijd een negatieve term. Uh, maar dat is inderdaad wel feitelijk wat er gebeurt. Die groenten komen niet op de markt voor de menselijke consumptie. Dus die verdwijnen of in het biovergister, of die worden, uh, ja, uh, wordt veevoer. Maar die worden toch ook, tenminste dat idee had ik altijd een beetje, ook wel eens opgekocht door wat kleinere... Uh, Tokootjes. Een heel klein deel vindt inderdaad zijn markt, bij wijze van spreken, die bij de Turk om de hoek kan vinden ja. of, of inderdaad het, het, de, de groentemarkt bij jou om de hoek. Maar dat gaat echt over een marginaal deel. Als je weet dat we in Nederland ongelooflijk hoeveelheden groente en fruit produceren, nou, 10 tot 15 procent wordt daarvan afgekeurd. Uh, dus een heel klein deel die vindt de, de, de weg naar de markt die jij net beschrijft. Uh, maar het allergrote deel dat wordt nog steeds uh, ja, vernietigd of dat wordt uh, veevoer of anders uit. Ja. En dat uh, kopen jullie dan op? Ja. En uh, je, want je hebt hier ook een, een uh, paar producten voor je staan. Klopt, ik heb inderdaad wat soepjes meegenomen. Maar ja, wij maken er heel plat. We maken daar houdbare soepen van. Uh, dat doen we voor de retail en dat doen we ook voor de foodservice. Dus we doen dat voor winkels, maar ook voor bijvoorbeeld restaurants. Um, om op die manier eigenlijk willen we twee dingen doen. We willen we, uh, in de eerste plaats natuurlijk gewoon die groenten redden. Hè? Die groenten worden anders natuurlijk verspild. Dat, dat vinden we zonde, dus daar doen we iets mee. Maar het tweede wat we ook willen doen... Is mensen ook laten zien dat kromme groenten, eh, ondanks hun vorm, nog steeds heel erg lekker zijn. Dat je nog steeds een mooi product van kan maken. Dus we proberen eigenlijk twee dingen te doen: groenten concreet te redden, maar ook mensen ook een ander te laten kijken naar wat is nou kwaliteit. En moet je kwaliteit nou beoordelen op basis van uiterlijk? Of moet je dat beoordelen op basis van smaak, bijvoorbeeld? En um, die, die groentes die, die dan bijvoorbeeld uh, nou, te krom zijn, uh, waarom worden die eigenlijk afgekeurd? Volgens mij met een beller, of niet? Ja, ja, met ik ik, <laughs> ja, ja, ja, ja, ik, ik zit even een beller. gek ja. te kijken, want uh, ja. ik weet niet helemaal wat er hier... Het is gewoon uh, live, je werkt het uiteindelijk. <laughs> ik, ik ga het eventjes... <laughs> <laughs> Als ik hem er zo in zit... Mevrouw van Brugge, ik heb... Ja, Sophie... Hi. Hallo, sorry, u was al begonnen met praten... maar op de een of andere manier we, horen oh, we u nu goed. Ik hou niet van manieren en ik hou ook niet van een of andere manieren. Wat wilt u weten? Nou, ik hoorde u al praten... maar er ging iets niet helemaal uit, goed in de uitzending. Dus... Hé, hey, oké. Ik ben bijna 75. Ja. En ik vind jullie uh, als nieuwe generatie op de radio... Een beetje ambivalent, maar dat doet er niet toe. Maar als ik dan in Zandam rondloop met mijn rollator... en ik krijg dan eerst gebroken ribben of nog wat... en ik zie mensen die in een miljardenthuis wonen... nog in een, uh, in een bepaalde duiken om te kijken of er nog wat te eten is... die in een miljardenthuis zitten... dan denk je: godverdomme, is mis. ja. Nee, dat is niet goed, op... nee. Ik woon in Zandam tussen twee uh, bejaardenhuizen in, het minister en het tenis. Doopsgezind en hartstikke gerefaneerd. Dao niet doen. Ik heb voor kinderen heb ik allemaal plantenbakjes bewaard. Maar ik kom de trap niet af omdat ik een uh, ja hier nou ja, En ik kom even de trap niet af, weg. Maar iemand doet mijn boodschappen wel op tijd. En die is uiterst slechts mij terug. En ik heb tegenovergestelde. Ik moet geen plastic afval, et cetera. En ik moet zeker niet te snel, mensen. Uh, ik heb een. Uh, en hoe gaat het met jou? <lacht> <lacht> nou, met mij gaat het hartstikke goed. Maar uh, u bent dus wel altijd goed bezig met, uh, met het voedselverspilling tegen te gaan? Ik kan er niet tegen als het misbruikt wordt. Nee. Nou, dat, dat is heel goed. Hopelijk uh, gaan er meer ja, nee, mensen zo over nadenken. Ja, nee, ik van over mijn nek. En ik heb, uh, ik heb heel veel... Uh, op mijn hele jonge leeftijd had ik mijn uh, uh, HBSB in Zaandam. En had ik studiebeurs voor Amerika. En ook op mijn hele jonge leeftijd zat ik in Vietnam. Okay. Als uh, duiver. En dan leer je wel wat. Daar heeft u dat en al een beetje mee gevoeld? Zeker gekregen. geen uh, mensenlevens hangen van gezond eten en goede troep af. En wij verpesten het hier in dit uh, Europa. Nou, hopelijk uh, kunnen we vanavond weer een klein beetje bewustwording uh, creëren. Mevrouw Van Brugge, dank u wel voor uw telefoontje. Van Brugge, Brinkhuis. Oh, mevrouw van Zogin. Brinkhuis. Maar wil jij eventjes ook bijzeggen dat. Uh, uh, in die houdbaarheid dat daar nog minstens een week bijzit soms. Minstens een week bijzit? Als je het zelf maakt en het ruikt, dan kan dat gewoon. Oké, okay. ik, ik ga het maar even met, met de experts hier, hier aan tafel door... uh, bespreken. Ja, ga door zo, hè. <laughs> Dank u wel. Dat gaat <laughs> nu. Nou, daar ging eventjes iets een beetje gek. Maar goed, uh, uh, mevrouw Brinkhuis die belde. En een week, zijn jullie ja, het daarmee eens? Zeker. Absoluut. Ja. Vaak nog wel langer. Maar, uh, hoe vaak is het dan meestal? Ik Als je dat. gewoon een beetje zo'n gemiddelde schatting kan doen. Ja, ik denk de meeste producten, met die uh, THT-datum, uh, daar worden veilige marges aangehouden. Weet je, die, zeker de grote bedrijven, producenten, retailers, die durven geen risico's, of die willen ook geen risico's nemen. Dus, dus die nemen het ruim. Die nemen het ruim. Dus een week uh, kun je in de meeste gevallen zeker dat product nog gewoon in de ijskast laten staan en er lekker van genieten. Nou, het hangt een beetje, je hebt eigenlijk twee varianten. Je hebt gekoelde producten en de ongekoelde producten. Ja. En voor de ongekoelde producten dan is het veel langer dan een week. Eh, soms nog jaren daarna. Hè. Neem olie, neem uh, bloem, maar ook onze soepen. Daar staat ook een THT op. Uh, die, die kun je een jaar na het verstrijken van de THT nog steeds goed eten zonder dat je er ziek van wordt. Kijk, de smaak wordt wat minder. De kwaliteit loopt iets achter, dat zal voor de overige producten ook gelden. Uh, maar je wordt er absoluut niet ziek van. Dus dat kun je nog echt maanden, zo niet jaren na de THT nog steeds eten. En dan heb ik het over de ongekoelde producten. Goed om ons uh, bewust van te worden. Ik ben benieuwd, hoe gaat u daarmee om? Bel ons naar het nummer 0800 1121 of stuur een berichtje in de Radio 1 app.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 both my hands never a frown with golden brown golden brown fine temptress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 Dat waren de Stranglers met a Golden Brown. En samen met Joep Weerts van Potverdorie en Bart Aupers van Kromkommer... heb ik het over voedselverspilling. Uh, Bart, ik heb van jou al even gehoord wat Kromkommer precies inhoudt. Maar uh, ja, nog zo'n leuke woordspeling. Of nou, Je vertelde net al dat niet iedereen die woordspeling helemaal leuk vindt. Maar ja. Potverdorie. Uh, wat is Potverdorie? Uh, Potverdorie, uh, dat zijn uh, met name jam en chutneys van uh, overtollig fruit. En, en groenten. Dus alles wat, uh, ja, wat Bart ook uh, doet uh, om te voorkomen dat er te veel verloren gaat. Maken we er een product van wat langer houdbaar is. En in ons geval is het uh, jammetje het niet met name. Dus eigenlijk net als uh, Bart probeer jij met jouw product ja. ook uh, de wereld eventjes wat uh, duurzamer ja. te maken. en dan proberen we op een leuke en lekkere manier ook te doen. Want het is natuurlijk een verhaal van het uh, uh, ja, negatief verhaal. Maar we willen er een uh, leuke draai aan geven. Of een leuke draai, gewoon een mooie lekkere draai. En laten zien dat je er iets positiefs mee kunt doen. Dat je gewoon je energie kunt richten op een leuk, mooi product. Heb je het idee dat, het, dat er vaak een negatieve lading aan dit verhaal zit? Ja, mensen denken meteen aan afval. En die zien het nog steeds als afval. En dan denk je van nee, het is een restroom, Het is, het is verspeeld voedsel. En voedsel is geen afval. Voedsel, daar kun je nog veel mooie dingen mee doen. En dat willen we laten zien. En willen we mensen ook naar het, het meegeven... Uh, ...dat ze als ze zelf hun fantasie gebruiken... ...dat ze ook in hun eigen uh, keukens rond kunnen kijken... ...en er zelf nog leuke dingen van kunnen maken. De soepen van uh, Bart, de soepen van Kromkommer, moet uh, ik beter even zeggen... ...die zijn dus eigenlijk van afgekeurde uh, producten... ...op bijvoorbeeld de komkommer die gewoon dus te krom is. Hoe zit dat met jouw producten? Hetzelfde. Precies hetzelfde. Ja, bij uh, groothandelaren die het over hebben... ...we sorteren het uh, op uh, rot en het uh, goede spul dat verwerken we... We gaan bij telers langs en bij distributeurs. Maar ook het andere hoek en gaat er bijvoorbeeld. Er zit in Amsterdam een leuke siropenmaker. En die heeft een heleboel pulp over. Van biologisch fruit maakte die siropen. En dat pulp, daar kan er niks meer mee. En voorheen gooide die dat weg. En wij nemen het van hem over. En uh, we halen daar de laatste resten smaak uit. En maken er dan een geleis van. Oké, okay, dus op die manier haal je van allerlei plekken ja. uh, je producten. Ja. Is het makkelijk om die producten te vinden? Zijn er zoveel plekken waar ze dat allemaal over hebben? Ja, het wordt je op een gegeven moment aangeboden. 40% van de wereldvoedselproductie gaat verloren. En, de de voedsel... ja, en Nederland is een grote voedsel. 40%? Echt extreem veel. Ja, en Nederland is een van de grootste voedselproducenten. Dus uh, er ligt hier ook nog heel veel voedsel te vergaan. Uh, of uh, dat verspild wordt. En hoe kan het dan uh, dat het zo ontzettend veel is? Los van dus al dat je inderdaad zoveel afgekeurd afgekeurd eten hebt. Ja. In wat voor dingen zit dat nog meer? Uh, transport uh, zit er bijvoorbeeld in. In de teel zelf gaat veel uh, verloren. Uh, bij ons thuis gaat het grootste deel verloren. Gewoon uh, de datum, maar ook gewoon uh, onoordeelkundig gebruik uh, van voedsel. Of gewoon er niet meer naar omkijken en het weggooien voor de datum nog soms. Uh, ja, dat zijn eigenlijk een beetje de hoofdmoten waar veel. Een simpel voorbeeld is bijvoorbeeld, te denken opeens aan. We waren veel grote handelaren op de Jan van Galenstraat, het Foodcenter in Amsterdam. Uh, bijvoorbeeld een pallet uh, met fruit, daar heeft een uh, steekwagen ingezeten. In het midden zijn twee, drie kisten aangetast. Dan komt de officiële instantie, de keuringsdienst van Waren, die de hele pallet afkeurt en het mag niet meer verkocht worden. Ze mogen het wel weer aan ons meegeven om als grondstof te laten dienen voor onze producten. Dat is een beetje krom. Maar eigenlijk is de wetgeving dan gewoon te streng? Ja, die ja. is eigenlijk veel te streng. Bart, wat zou er aan de wetgeving uh, gedaan moeten worden? Ja, nou, In aanvulling op wat, uh, wat Joep zegt... Wij, uh, Joep, Joep haalt zijn producten eigenlijk op meerdere plekken vandaan. Wij halen dat echt alleen maar weg bij de boeren en telers. Dus helemaal aan het begin van de, uh, van de bron. En um, ja, wat zouden we moeten veranderen uh, aan wetgeving? Het volgende, er zijn Europese wetgevingen over uh, elf soorten groenten en fruit. Dus die schrijven voor hoe bepaalde groenten en fruit eruit moet zien. Aanvullend daarop heeft de retail ook nog bepaalde eisen. Ja, dus die zeggen, uh, die zijn eigenlijk nog strenger dan de, de eisen die de Europese Unie stelt. Ja, dat zijn eigenlijk twee dingen die sowieso eigenlijk vandaag nog van tafel moeten. Want dat gaat niet over of iets veilig of, of iets lekker is. Dat gaat puur over de vorm van die groenten en fruit. Dus daar kun je echt een eerste slag natuurlijk al in maken. En het is wel zo dat wij uh, met klonkommer alleen maar inzoomen dus op die eerste stroom. Dus die stroom die bij die boeren en telers vandaan komt. En daar is dus de, de, de, de reststroom die uh, wordt veroorzaakt. Die wordt dus veroorzaakt door uh, het uiterlijk. En die gaat dus niet over uh, of iets uh, over is. Of, of dat het ergens anders op een logistiek uh, moment uit de keten gaat. Maar echt puur vanwege die, uh, die vorm uh, hoe de boer het eigenlijk van het land haalt. Wat zijn dingen die we die we zelf thuis zouden kunnen doen? Heel vaak denk je toch al aan de, de standaard dingen, geen eten weggooien, inderdaad, groentesoep maken van, uh, van de restjes. Maar wat, wat kunnen we nog meer om te ja. voorkomen dat we Lijf, ja, ik, toch ik niet meer zoveel weggooien? Een, een heel breed Scala, om te beginnen al, uh, als je inkopen doet, denk, denk goed na, we zijn in Nederland als de dood dat we onze gasten te weinig voor zouden kunnen zetten. Hè. Dus met name hebben we het uh, prachtige paasdagen gehad. Uh, wat je ziet op dit soort dagen is dat mensen massaal heel veel inkopen... en ook heel veel eten overhouden. Dus waarom zou je altijd heel veel dingen in huis willen halen? Omdat je dan bang bent dat je gasten dan net iets te weinig zouden, zouden krijgen? Nee, dus dat... dat is het natuurlijk wel een beetje. Want ik, ik uh, ben me er altijd wel bewust van dat ik het heel zonde vind om eten weg te gooien. En ik neem ook bijvoorbeeld best wel vaak... als ik nog wat van het avondeten over heb, neem ik dat mee als lunch of zo. Maar nou ja, ik heb deze, de, dit weekend dan een feestje gevierd... en dan heb ik ook veel te veel... Ja, klopt. Maar dit is iets, en je bent absoluut niet de enige Nederlander die dat doet. Heel veel Nederlanders doen dat massaal. Die denken: feestje, ik moet gewoon veel eten in huis halen. Um, je wil vooral niet als, he, ongastvrij overkomen. Dus je zorgt dat er voldoende is. Maar uiteindelijk leidt het ook toch al, dus het is de eerste stap tot veel verspilling thuis. Het tweede is dat veel mensen ook niet, niet echt creatief zijn. Dus stel je hebt dan te veel gekocht en er is iets over. Nou, jij maakt er dan bijvoorbeeld de volgende dag een lunch van... maar er zijn weinig mensen die dat doen. en Heel veel mensen die keepen het toch weg. Dus wees ook creatief met hetgene wat je dan wel over hebt. Dus dat zou denk ik echt iets, iets zijn wat de consument in de tweede plaats kan doen. Maar wat is dat dan vooral, een mindset? Of moet je daar dan, ja, je moet daar misschien toch wat actiever in worden... dat je dan denkt, oké, okay, ik heb hier nog een half stronkje broccoli... wat ga ik daarmee doen? Ik volgens mij met een peller. Uh, ja, gaat, ja, ik, ja. Ik, Er gaat weer hetzelfde. Ik heb geen idee wat hier gebeurt. Uh, Goedenacht. Heel lieve luisteraars. Hallo? Ja, u bent in de Hallo, uitzending. Ben... Met oh, wie spreek ik? Ja, ja ik, ik werd weg. Ik, uh, de telefoon viel uit, dus ik uh, spreek met Esther Boel, Amstelveen. Goedenavond. Leuk dat u ja. belt. Ja, ik, ik had het over die houdbaarheidsdatum. Het is een heel interessant onderwerp. Maar ik heb het uh, wel eens opgemerkt. Ik ben heel zuinig en ik, ik gooi zelden iets weg. Echt als, het, uh, als je zeker weet dat het echt te lang gelegen heeft. Ja, dat is iets anders. Maar ik ben heel zuinig daarop. En, uh, Milieubewust ook. Maar ik merk bijvoorbeeld bij de ene supermarkt... Ik mag twee namen noemen, hè, geloof ik, in de reclame, uh, als, <laughs> als ik bij Albert Heijn broccoli koop... Die zie je bijvoorbeeld eerder geel dan bij de co-op. Okay. Dus een slechtere kwaliteit. Nu kun je hem wel gebruiken natuurlijk nog. Maar ik heb wel eens de indruk dat... Uh, wij wonen hier in een wijk met wat kleinere winkels. Geen, geen super Albert Heijn, maar een wat kleinere. Dat het toch uh, ook de spullen snel uh, verouderen. Of, of dat je als je het koopt... dat het binnen een dag of twee dagen al, al niet meer... Uh, ja... Uh, dat je zegt, van nou, dat, dat, dat, is, dat ziet er nog lekker uit. M mag ik iets vragen uh, aan deze dame uit uh, Amstelveen? U zegt, uh, die broccoli wordt wat geel. Uh, daarmee suggereert u dat die dan niet meer goed is. Maar heeft u dan bijvoorbeeld Nou, geproefd? je kunt het eten. Maar het is een heel gedoe om dan nog schoon te maken... om die, dat, al die gele dingetjes eraf te knippen. Maar het, het is een, een bewijs dat de, de, de, de, de grond al langer gelagerd is... en dat het dat niet meer... Uh, Echt fris is. Nou ja, de verkleuring van groente en fruit kunnen diverse oorzaken hebben. Dat kan bijvoorbeeld ook bepaalde licht zijn, dus het hoeft niet per se te zijn dat het dan niet meer goed is. Uh, dus nee, je het... kunt het nog eten, tuurlijk. Uh -huh. Maar ik, ik, ik bedoel het eigenlijk als voorbeeld dat er sommige producten, dat mensen daar bang voor zijn, uh, omdat uh, er niet altijd uh, acht wordt geslagen op, op de versheid van de dingen. Veel dingen die worden in de aanbieding gegooid. En dan zie je dat de, de, de houdbaarheidsdata bijvoorbeeld een, een dag of twee later... dan is het al afgelopen. Ook bij vlees zie ik dat wel, bij kip en dergelijke. Dus eigenlijk dan wordt de dus consument gezicht... verleid om iets te kopen... wat heel beperkt houdbaar is. Dat is eigenlijk wat u daarmee zegt. Ja, dat, ja precies. Dat, dat, dat de fabrikanten ook, of de, de, de produ producenten... Uh, Echt geen spulletjes slijten wat, wat ze, waar ze vanaf moeten. We. En dan wordt het gauw in de aanbieding gegooid. En dan heeft, is het nog een paar dagen houdbaar. Maar dan moet je heel voorzichtig mee zijn. Maar ook bedoelt ik, u te zeggen dat het dus per supermarkt verschilt? Dat het bij de ene beter ja, is dan absoluut, bij de andere? Ja, Kleinere winkeltjes die echt hun spul, waar de spullen gedumpt worden. Een, kleine, een grote Heijn. We hebben hier in een, een, een, het Gelderlandplein in Amsterdam een, een, een fantastische supermarkt hele groot. Maar ja, daar kan niet iedereen naartoe. Ik ben ook al wat ouder en ik ik ik moet het doen met de supermarkt kleine Albert Heijn in mijn omgeving. Maar dat merk ik dat duidelijk het verschil ik ga wel eens mee met met met vrienden van mij en naar de grotere supermarkten en daar is alles veel verser. En, Hebben jullie daar de... een, een verklaring voor... waardoor het bij de ene supermarkt uh, beter is dan ja, bij de ander? Ja, ik denk, ik denk dat het de spullen moeten... Er zijn natuurlijk dingen die overblijven. En ja, dat wordt bij de kleine supermarkten misschien gedumpt. Ik weet het niet. Nee. Ik, ik, ik, maar ik maar kijk een... even de heren ja, tegenover directe mij aan. Ik heb een verklaring voor dat het bij de ene beter is dan bij de ander. Misschien heeft hij een, een andere leverancier. Ik geloof dat er een supermarkt is die al twee of drie jaar achter elkaar... Uh, de prijs heeft gewonnen voor uh, de, de mooiste groenteafdeling... Uh, maar ik vind het eigenlijk een goed idee, of een goed uh, voorbeeld wat u aandraagt... is namelijk uh, datgene wat wel nog eetbaar is, maar wat er niet meer zo mooi uitziet. Die gele broccoli, die wordt in de aanbieding gegooid... zodat mensen het nog kunnen, kunnen kopen en ook nog uh, gaan verwerken in het soep bijvoorbeeld of anderszins. Maar er wordt nog iets nuttigs mee gedaan. En u heeft de ja, precies, kans om ja. die, uh, die groenten nog te gebruiken. Weet... Hij, is niet, hij is veilig om te eten. Dus of Goedenavond. Goedenavond. Kijk, er is nog iemand. Ja, ik, ik, zie, sorry, ik zie dat het gewoon misgaat ergens al bij het opnemen van de telefoon in het regiehok. Oh, oké. Okay. We, we hebben hier uh, denk ik een beetje een, een kleine storing. Ik ga eventjes... Esther, heel erg bedankt voor je belletje. Ik ga gewoon even een nummer draaien en kijken of we dit probleempje kunnen verhelpen. Uh. GoFa met How About A Little Love. En uh, u hoorde het misschien net al een klein beetje technische probleempjes. Maar goed, we, we gaan hier gewoon gestaag door. In ieder geval hadden we net uh, Esther aan de telefoon. En helaas uh, iets uh, ja, te vroegtijdig uh, afgebroken. Um, maar uh, Bart, jij zei, ze zei wel een paar, uh, paar dingen die je wel ergens op sloegen. Nou, uh, wat Esther uit Amstelveen heeft zegt, of eigenlijk stelt ze een interessante vraag... van waarom uh, lijkt de kwaliteit bij de ene supermarkt... het kleine filiaaltje in Amstelveen... Uh, minder goed dan dat grote filiaal in Amsterdam? En wat daar een reden van kan zijn... ik weet niet of het in dit specifieke geval ook opgaat... maar wat je ziet is dat heel veel supermarkten... ook kleine filiaaltjes op B-locaties... dat die een heel breed assortiment willen voeren. Wat betekent dat je heel... Ja eigenlijk van 8 uur 's ochtends tot 8 uur 's avonds. Ook als kleine supermarkt gedwongen wordt om een heel breed assortiment te voeren, waar natuurlijk weinig omloop in zit. En daarmee zie je dus dat de kwaliteit van die producten op termijn inderdaad wel achteruit gaat en er dus wat anders uit gaat zien. Uh, dus ik denk dat daar echt al een oplossing zou zitten. Dat ook, het, ja, dat ook de consument moet accepteren dat in kleinere winkels gewoon minder assortiment beschikbaar is. Uh, dus dat vond ik eigenlijk wel een hele interessante vraag die, die zij wat dat betreft uh, uh, noemt. We hebben in Nederland natuurlijk, uh, we zijn ontzettend verwend. We kunnen uh, bijna 24-7 kiezen uit een enorm breed assortiment. Acht soorten appels, uh, uh, bizar de, de hoeveelheid. Eigenlijk hebben we te, te veel. We hebben te veel keus en dat lijkt zeker bij zo'n klein filiaaltje, want ik ken Amstelveen toevallig redelijk goed. Uh, nou, ik kan me voorstellen dat zo'n klein filiaaltje, dat dat dan, uh, ja, dat dan, daar dan wat minder omloopsnelheid zit in bepaalde type producten. Dus dat bepaalde producten gewoon wat langer in het schap liggen dan bij een landen. andere ja. supermarkt? Ja. En dat moeten we dan eigenlijk maar... als we die voedselverspilling tegen willen gaan... dan moeten we ook gewoon die producten ja, pakken natuurlijk. We moeten want ik veel heb... meer aanbod gestuurd gaan eten... en niet te vragen gestuurd eten. Dus nu denken wij van... oké, okay, ik wil groene asperges eten... en ik wil uh, dat stukje vlees erbij. Dus met die gedachte ga je naar de supermarkt. Terwijl we veel meer aanbod gestuurd zouden moeten eten. Van, hé, hey, wat is er op dit moment in dit seizoen... eigenlijk goed, goed beschikbaar? En ja. wat is nou lekker? Het is natuurlijk een hele andere mindset. vraagt veel van de consument. Maar daarmee ga je echt veel systemischer... Uh, voedselverspilling tegen. Uiteraard, en wat Joep terecht ook zegt op het moment dat het er uiteindelijk toch wat, wat minder goed uit gaat zien. Dan kun je altijd nog werken met kortingen. Maar ik denk dat je een stap daarvoor. Ga echt kijken hoe je consumeert. En, ik denk, en ook hoe je aanbiedt als retail. Nou, de consument moet leren om aanbod gestuurd uh, uh, te gaan eten. En de retail moet niet bang zijn om ook nee te verkopen aan de consument. En dat je dus niet van acht uur s ochtends tot acht uur s avonds. Uh, ja, een heel breed assortiment uh, moet voeren. Maar dat is natuurlijk best wel lastig. Want al die winkels die willen uh, geen... Nee verkopen ja, maar hebben. Dat, dat is een mindset, maar die zo echt moeten, moeten veranderen. Ja. En daarbij ligt het denk ik ook een beetje bij de, bij de, bij de consumenten. Want ik heb zelf best wel uh, wat jaartjes in de supermarkt uh, gewerkt. En wat me dan ook altijd opviel... was dat mensen ook het, het, hetgene met uh, de langste datum pakten. Terwijl ik denk, de meeste eten het misschien zelfs vanavond nog op. Maar elke keer toch eh, pakken wat er achter, achterin ligt. En dan la, blijft natuurlijk ook het... het ja, oudste steeds liggen. Nou ja, er is een bepaalde geconditioneerdheid bij de consumenten. Die, die datum, die focus op die datum. Maar ook inderdaad weer teruggrijpend op die vorige dame. Uh, de gele broccoli. daar is, is niks mis mee. Zelfs met, ja, hun naam zegt dat. kromkommer. Je hebt de rechte lange jongens die uh, overal liggen. Maar die met een hoepeltje of met een krom, die laat men links liggen. Als ze er al liggen. Ze komen vaak niet eens in de winkel voor. Dus laat nee, dat ze is zien. Dus en, dat komen is niet in. Ja. en ze smaken ja. hetzelfde. En zeker als je er een soep van maakt of iets anders uh, erin verwerkt, uh, dan is er helemaal niks mis mee. Uh. Mocht u nou net inschakelen en denken... waar hebben ze het hier over? We hebben het over voedselverspilling. Het bellen gaat niet helemaal goed. Misschien gaat het zo wel weer goed, dat wachten we af. Maar wilt u meepraten? Is het op dit moment misschien het veiligste... om gewoon een appje te sturen via de Radio 1-app? Ik ben benieuwd hoe u daarin staat... hoe u daarmee omgaat, voedselverspilling. Misschien heeft u fantastische tips... die u met ons wilt delen. Dus laat die vooral aan ons weten... Uh, en ik zit hier in de studio met Joep Weert van Potverdorie en Bart Aupers van Kromkommer. Bart, wat zijn nou de grootste uitdagingen op, uh, op dit gebied van voedselverspilling? Uh, um, Refereer je specifiek aan de THT-issue of de uh, bre bredere, uh, Breder. bredere voedselverspilling? Breder. Um... Ik denk, als je hem helemaal kijkt van waar gaat het echt over, gaat het misschien wel het punt wat ik net noemde, gaat het over verwachting. Wat verwachten wij van, van, van voedsel als consument? En ik denk dat wij de afgelopen uh, jaren, nou ja, jij, jij zei, je zei dat net al, gebruik je die term, echt verwend zijn geraakt. En ik denk dat we heel erg anders moeten gaan kijken naar uh, wat voedsel voor ons is. Wat voor ontzettend kostbare grondstoffen we nodig hebben uh, om dat voedsel te produceren. Uh, en dat we daar op een hele andere manier mee omgaan. Uh, Joep die noemde net al even het getal van 40% wat in de voedselproductie verloren gaat. Er is geen ja. sector denkbaar waarin 40% waste mag zijn. 40% is echt extreem. Stel, stel je voor dat Shell die, die pompt half Nigeria leeg. En je ja, tijdens dat oppompen ja, verliezen we ongeveer 40%. Ja sorry. Of wat uh, de nam in Groningen doet. Ja, dat wordt natuurlijk in geen enkele sector geaccepteerd. Nee. Nee. En met voedselketen vinden we het allemaal schijnbaar heel normaal. Dat 40% van alles wat we produceren. Ja, ach dat, dat, dat verdwijnt ergens en daar doen we verder niks mee. Ja, dat, ik denk dat is uiteindelijk echt de kern. Van welke waarden kennen we toe aan een goed, gezond, lekker voedsel? Uh, en dat betekent dan ook, als ik erop in mag haken... dat uh, we niet meer voor een dubbeltje op de eerste rang moeten willen zitten met het eten. Dat we de, gewoon wat meer Precies, de kiloknallers, de, de, de aardappelen, de, de, de uien, noem maar allemaal op. Het is echt voor een habbekrats verkrijgbaar. En de producenten, de boeren, en dan heb ik nog over de Nederlandse boeren, laat staan over de boeren die ver weg in andere landen wonen en helemaal afgeknepen worden, die uh, moeten vaak onder de kostprijs leveren. Dat kan gewoon niet. Je kunt dat ook niet langer in stand houden. Hoe kan een boerenstand of een producent überhaupt, als we weer naar de shell gaan, hoe zouden die de benzine onder de kostprijs kunnen leveren? Dan blijven ze niet lang bestaan. Dat zou hun aandeelhouders niet eens accepteren. Maar wij accepteren het met z'n allen wel bij onze voedselproductie. Dus dat is iets heel kroms. Wat, daar moeten we af, en af Dat is wel iets wat in de, in de loop der jaren natuurlijk ja. heel erg is veranderd. Want ik zeg maar wat, 50 jaar geleden was dat heel anders. Ja. Maar het is iets algemeens. Uh, we zijn met z'n allen bezig met een uh, race naar de bottom. Uh, zoals we wel noemen. Weet je, een tijd geleden staakten ze op uh, de schoonmakers op Schiphol. Omdat die niet meer voor een tientje per uur uh, de boel schoon konden houden. En Schiphol wilde niet betalen. En zo heb je, uh, dan wil ik niet uh, Schiphol de schuld geven. Maar dat is een hele samenleving zo. Het moet allemaal maar goedkoper en goedkoper en goedkoper. Maar ergens wordt die prijs betaald. En dat kun je niet lang volhouden. En dat kunnen wij op deze hier uh, met het eten. Zeker niet. Uh. Nu hebben jullie allebei best wel uh, nou ja, mooie, mooie initiatieven. Uh, Joep, jij hebt Potverdorie. Ja. Hoe, uh, je hebt al eventjes verteld wat het is, maar hoe is dat idee ontstaan? W wanneer ben je daarmee begonnen? Uh, we zijn ongeveer 2,5 bijna drie jaar mee bezig. En het kwam eigenlijk uit de verontwaardiging. Uh, het supermarktje bij ons in de hoek, of uh, in de hoek, om de hoek. Uh, daar zagen we dat er uh, zo vaak per week uh, werd het groentevak uh, leeggehaald of het versvak. En ogenschijnlijk perfect spul. En ben bij navraag bij de jongen, die zei van ja, het staat op mijn lijstje. Dat was zijn verklaring waarom het wegging. Dus zijn we naar de bedrijfsleider gegaan. Die zei van ja, het, het, het, het is het tegen de datum aan, het moet weg. Maar wat doe je daarmee? Ja, we gooien het in de kliko en spuiten er bleek overheen dat we ook geen dumpseldivers hebben. Uh, en zei van, ja, het is eeuwig zonde. Mogen wij het dan hebben? Nee, het is beleid van het uh, hofkantoor dat we daar niet aan meewerken. Maar ja, hij streek over zijn hart en zegt weet je wat, ik zet een uh, bak in de koeling, één keer week kom erop halen Nou, zo gezegd, zo gedaan. Toen zijn we gaan nadenken. Toen het een beetje uit de klauwen begon te lopen met het aanbod. van hé, Hier kunnen we iets mee. Uh, en dat is potverdorie geworden. Hoe is dat bij jou gegaan Bart? Nou, ik ben is heel... het een soort gelijk verhaal? <laughs> uh, nou, maar bestaat dus ruim vijf jaar. Uh, en die is, uh, is echt opgericht vanuit het idee die kromme groenten die hebben ook heel veel waarde Nou we spraken net al even over de waarde van goed, goed en, en lekker voedsel En daar is dit natuurlijk een heel groot onderdeel van Dus waar wij heel erg naar streven en waar, vanuit welke ambitie Concommer ook is opgericht Ga nou eens kijken naar wat is kwaliteit, wat is kwaliteit van groenten en fruit En die hangt af van is iets vers, veilig en vooral heel lekker Maar dat heeft natuurlijk helemaal niks te maken met hoe iets eruit ziet dus dat is eigenlijk de grote ambitie en het grote doel van Kromkommer. En vanuit die, dat idee zijn we ook begonnen. En we zijn ooit begonnen met een, met een ketchup van, van, van paprika. Niet omdat we een product wilden maken, maar omdat we een verhaal wilden vertellen. En uiteindelijk was dat een succes. En toen zijn we wel gaan kijken, kunnen we dit op een schaalbare manier... Maar waar, wanneer was dat moment dan dat je dacht, ja, dit verhaal, dat moet ik gaan vertellen... Um, dat is eigenlijk met, met de gegeven, met, gewoon eigenlijk met, met cijfers, met, met die, die 40% die Joep net noemde, hè, van, van alles wat we met elkaar produceren, verliezen we 40% van. Um, wij spreken heel veel met boeren en telers en als je in, in Nederland bekijkt wat wij verbouwen met elkaar aan groente en fruit, gaat het over enorme hoeveelheden. En een gemiddelde boer of teler die moet tussen de 5 en 15 procent, hangt een beetje van het groentesoort af, dat moet hij afschrijven omdat het er anders uitziet. Dus dat, dat wordt anders geoogst dan dat ja, de retail het wil hebben of de markt het wil hebben. Um, ja, en daarvan hebben we dan met elkaar besproken. Nou ja, dan gaat dat dan maar weg. Uh, ja, dat, dat is natuurlijk gewoon een ongelooflijk hard gegeven. Um, en wat mij betreft dus zitten er twee elementen aan waarom het ook urgent is. Eén is eh, ethisch, dat klinkt nogal, nogal hoogdravend, maar in een wereld alle 2018 waarin eh, ook mensen om, omkomen van de honger, is het natuurlijk heel gek dat wij in het Westen dan eh, met z'n allen massaal eten weggooien. Aan de andere kant, ik ben zelf bedrijfskundige van huis uit en ik vind dat je ook een beetje netjes en, en efficiënt met bepaalde grondstoffen om moet gaan. En ook alleen al om die reden is het natuurlijk gewoon ontzettend gek... dat je je best doet om mooie producten te maken... en vervolgens daar gewoon ja, 10, 15 procent van wegkiepert... omdat het net wat anders uitziet. Dus er zitten voor wat mij betreft echt twee elementen aan. Er zit natuurlijk een, een soort ethische kant aan... maar ook gewoon een ja, wat efficiëntere en bedrijfsmatige kant aan. Je moet efficiënt omgaan met je resources. Toen ben jij dus uh, deze soepen uh, op de markt gaan brengen. Je hebt hier tomaatsoep en pompoensoep... En... Ik kijk nog even goed in de wortelsoep. wortelsoep ja, zijn dat de smakers die je hebt? Nee, uh, we zijn drieënhalf jaar geleden gestart met de eerste soeplijn. Dat waren toen destijds drie soepen. Tomaat, wortel en de bietensoep. Die hebben we nog, uh, nog alle drie steeds in het assortiment. En er zijn inmiddels vijf soepen bijgekomen. Dus we hebben totaal uh, zitten we nu op acht, uh, acht smaken. En uh, mag ik daaruit opmaken dat, uh, dat dat bedrijf ook groeit? Ja, we zijn uh, ook vorig jaar behoorlijk stevig gegroeid. En uh, dat heeft... Uh, ja, een van de belangrijke redenen daarachter is dat je ook wat serieuzer wordt genomen op het moment dat je groter bent. Dus wij hebben een heel duidelijk een verhaal wat we willen vertellen. Dat is namelijk de liefde voor de kromme groenten. Dat je vooral kwaliteit moet beoordelen op smaak en niet op uiterlijk. Uh, maar het blijkt dat we meer impact hebben op het moment dat je groter bent. Dat je op meer plekken zichtbaar bent. Dat meer mensen jouw merk en jouw soep eten. Dus uiteindelijk meer mensen in aanraking komen met ons gedachtegoed en hoe wij kijken naar kwaliteit. Uh, dus dat is voor ons de reden geweest om ook echt te willen groeien. Dus dat hebben we... Nou, V vanaf 2000, uh, ja, vorig jaar zijn we behoorlijk gegroeid, inderdaad. Ja. En, en waar uh, kan je jouw soepen dan kopen? Want ik had ze bijvoorbeeld uh, nog nooit ergens zien staan. <laughs> nou, je mag sowieso zoeken met je naar huis natuurlijk zometeen. Yes. Uh, nee, uh, onze, onze retail, we hebben eigenlijk twee varianten. De retail verpakkingen, die kun je op zo'n 150 winkels in Nederland kun je die krijgen. Waarvan ook tien online winkels. En we hebben ook een samenwerking met Picnic, de online supermarkt. Uh, die die thuis bezorgt. Die inderdaad thuis bezorgt, daar werken we nu ook mee samen. Dat is natuurlijk een hele fijne samenwerking ook. En dan hebben we ook de foodservice. En dat zijn eigenlijk bedrijfsrestaurants of andere restaurants of uh, plekken waar de soep warm gemaakt wordt en wordt uitgeserveerd. En dat doen we op dit moment op 85 locaties. Hoe zit dat bij Potverdorie? Uh, we hebben nu ongeveer een stuk of 60, 70 klanten. Voornamelijk uh, kleinere zaken, speciaalzaken, delicatessenzaken. Een enkele supermarkt. En langzamerhand begint de horeca ons te vinden. En ook een tweetal keteraars die nu een maand lang op proef zijn. En we hopen dat dat in de smaak valt. En dat ze dan mee doorgaan. Dus dat, uh, dat gaat ook steeds beter? Ja, het gaat langzaam steeds beter inderdaad. Uh, een beetje moeilijk in de aanloop. Maar uh, nu voelen we dat, uh, dat we de wind in de zeilen hebben. Het hele voedselverspillingsverhaal. Uh, je hoort het steeds iets vaker. Dus ook nu hier uiteraard willen we daar veel aandacht aan besteden. Merk je dat, mij, het dan, dat het dan uh, dat het inderdaad meer Aandacht krijgt dat het ook wat hip, hipper wordt eigenlijk. Ja, uh, hip, uh, inderdaad, in die zin van uh, dat het niet iets van voorbijgaande aard is. Ik geloof echt dat het uh, een blijvertje is. Uh, ja, dat, uh, dat ja, kan ik beamen. Dat, uh, dat is goed, dat gaat de goede kant op. We praten er zo meteen over door, maar we gaan eerst luisteren naar Marvin Gay. Marvin Gay met Let's Get It On. En u luistert naar Dit Is De Nacht. Een radioprogramma van de EO. Waarin uw verhalen centraal staan. We hebben het over voedselverspilling. Dat doe ik niet alleen. Maar samen met Joep Weerts van Potverdorie. En Bart Aupers van Kromkommer. Joep, wat, wat is nou echt jou, jouw droom? Uh, mijn droom is om ons eigen bedrijf op te heffen. Want dat betekent dat we het goed gedaan hebben. Dat de voedselverspilling uh, van de kaart is. Dat is eigenlijk het allermooiste. Maar om dat te doen, en dan sluit ik aan bij wat Bart net ook zei... moeten we eerst een economisch en bedrijfsmatig en commercieel succes zijn. Want dan laat je zien dat het mogelijk is om met die reststromen... om daar waarde aan toe te kennen en om daar iets moois mee te maken. Want anders krijg je geen gehoor bij de grotere partijen... die dan vanzelf na gaan denken van... hé, hey, wij gooien iets weg wat waarde heeft. Moeten we niet doen. We gaan er iets leuks mee maken. Is dat haalbaar, denk je? En Tenminste, een commercieel succes, dat is, dat, die, is, is, uh, dat, is, dat is absoluut haalbaar. Uh, maar als je de 40% verspilling in, in, in gedachten houdt... hebben we nog heel lang te gaan. Dus ik denk niet dat we binnen nu een paar jaar onszelf kunnen opheffen. Heb je er vertrouwen wel in dat het, dat het ooit gaat gebeuren... Uh, Ook al is dat nee, misschien niet mis, mis, binnen een paar jaar. in Nederland, want uh, hier lopen we erg voorop met allerlei nieuwe voedseltechnieken. Met aandacht voor verspillingen, et cetera. Uh, maar wereldwijd niet. Uh, dus mijn droom is als we ons hier hebben kunnen opheffen. Dan gaan we ergens anders uh, in een ander bu ver buitenland verder. Omdat daar nog heel veel uh, te verbeteren valt. En dan wil ik een uh, simpel voorbeeld geven. Uh, die 40% voedselverspilling wereldwijd van alle bananen. Wordt maar 30% gegeten. Van alles wat op de, uh, aan de bomen hangt. En wat geteeld wordt. 30% van alle bomen. Hoe bananen. kan het dat het dan zo weinig is? Eh... Uh... In het geval van de bananen, de meest exotische vruchten, is dat vaak in de producerende landen uh, waar weinig uh, tot geen uh, voorzieningen zijn om het uh, te bewaren. Geen koelhuizen of daar valt de stroom regelmatig uit. Logistiek is daar vaak niet echt goed georganiseerd. Uh, het plukken aan zich, uh, dat gebeurt al vaak. Te veel valfruit, dat blijft liggen, uiteraard. Uh, dus dat, dat zijn een aantal dingen. Nou daar kun je natuurlijk zonder iets met die voedselverspilling te plekke te doen. Of de producten van te maken. Zou je er wel een hele mooie rol kunnen spelen. Om te kijken of je die processen kunt verbeteren. Hoe denk je dat je dat soort processen zou kunnen verbeteren? Of is dat dan lastig om te zeggen omdat dat niet jouw specialiteit is? Het is niet is? mijn specialiteit, ik heb wel mijn ideeën over. Ik denk dat je ook daar moet aantonen dat die resterende 70% ook verloren gaat. En er zit ook een footprint in van mensen, middelen en geld. Dus dat is ook weggegooid. weggegooid. Als je dat ook weer kunt laten zien, die waarde daarvan, zal men daar ook ter plekke misschien wel na gaan denken. Bart, wat, wat is jouw droom? Uh, ik sluit me volledig aan bij wat, wat Joep net schetste... van jezelf op willen heffen. Uh, mijn, mijn droom is dat we inderdaad in Polonaise naar de KVK gaan... om onze uh, op, opheffingsfeest te vieren. Ik loop met je mee. Uh, ja, ja, ja, Joep van harte van, uitgenodigd. <coughs> en hey, hey, nou, jullie dat, zijn wel eensgezind. Ja, uh... maar goed, we zijn een social enterprise. Dus wij hebben niet als doel om de grootste te worden... maar wel als doel om een maatschappelijk probleem op te lossen. En, en dat is voedselverspilling op basis van uiterlijk. Dat willen we heel graag oplossen. Dat is het, het, het, de grote droom? Ja. En uh, ja, voor, voordat je daar bent, heb je natuurlijk eigenlijk kleine doelen die je uh, moet of kunt behalen. Uh, heb je bijvoorbeeld kleine doelen of kleinere doelen voor dit jaar gesteld? Ja, we hebben voor dit jaar gekeken, um, willen we bijvoorbeeld meer soepen gaan maken. We zijn van drie smaken naar achter gegaan, dus we kunnen daarmee ook meer groente redden. Dus we zijn ook aan het kijken, kunnen we onze uh, assortiment nog meer uitbreiden En dan niet alleen op smaakniveau, maar ook dat we met andere producten, dus andere bewerkte producten gaan maken. Uh, al of niet met andere collega-producenten. Dus we gaan kijken of we dat op een creatieve manier kunnen doen. Maar het doel is, is dan nog steeds uh, meer bekendheid hebben. Uh, meer mensen ook bewust maken van wat kromme groenten zijn en dat die ook heel lekker zijn. Dus uiteindelijk, dat moet altijd het doel zijn. En dat willen we inderdaad met meer partners gaan doen. Dus dat is één. Uh, het tweede wat we ook willen doen is dat wij... Uh, we zullen ook een klein beetje activistisch blijven. Dus we zullen ook uh, komend jaar ook met een campagne... Uh, onder andere richting de politiek gaan komen. En we zullen de politiek oproepen... om die uh, EU-handelsnormen voor die elf soorten groente en fruit op te heffen. En dat gaat bijvoorbeeld over een kiwi... Je hebt hele mooie tweeling kibi's, Die groeien mooi aan elkaar. Maar die mogen bijvoorbeeld bij wet niet verkocht worden. Nou, dat vinden wij natuurlijk eeuwig zonde. Dus we gaan ook echt de EU oproepen om, om daar wat aan te doen. Anderzijds gaan we ook de parallel eraan de Rito oproepen. Om iets soepeler te zijn. Hè, bepaalde... Pa puntpaprika's met een, een, een bepaalde afwijking, eh, gewoon een aantal graden dat zo'n paprika krom is. Die mogen dan van bepaalde retailers niet de, de supermarkt in. Nou, dus wij willen ook die supermarkt oproepen, jongens, wees wat soepeler. En leg ook gewoon vers die, die kromme groenten in jullie schappen. Dus we zullen ook een, met een campagne komen. En uh, nou, daar zijn jullie mee bezig. Jullie zijn best wel uh, eensgezind. Uh, Jop en Bart, uh, ga jij dan ook uh, hierbij helpen met deze campagne? Uh, sterker nog, we doen het eigenlijk al. Uh, we hebben een platform, uh, dat is al een tijd geleden opgericht, met een aantal uh, circulaire bedrijven. Uh, dat heet het platform Verspilling is Verrukkelijk. En uh, begin of ergens in maart uh, hebben we dat voor het eerst naar buiten gebracht met een verspillingslunch. En daar is ook de nodige aandacht voor gekomen. En op die manier willen we ook samen met die gelijkgestemde bedrijven... elkaar ondersteunen en helpen. Logistiek bijvoorbeeld. Er is een supermarkt in Wageningen... die al onze producten op het schap heeft staan. Maar die wil bijvoorbeeld niet tien verschillende autootjes in de straat hebben. Dus die vraagt aan ons, kunnen jullie niet iets bedenken... waardoor er maar één auto de straat in rijdt? Vertel het zo meteen verder. We ja. gaan namelijk eerst luisteren naar het nieuws van drie uur. Maar daarna nog steeds, dit is de nacht... En hebben, praten we gewoon verder over voedselverspilling.